De Afrikaanse Unie vroeg Senegal al in 2006 om HPG op te pakken. Maar tot nu toe liet de Senegalese regering hem ongemoeid. Het onderzoek van het tribunaal gaat naar verwachting 15 maanden duren. HPG wordt mogelijk eind volgend jaar of begin 2015 berecht. In India zijn door overstromingen nog altijd zo'n 700 dorpen en gehuchten afgesneden van de buitenwereld. Er is geen water of elektriciteit en de wegen zijn onbegaanbaar.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 Het weer, droog en geregeld zon, vooral in het westen. Vannacht meer bewolking en in het noorden kans op een bui. Overdag wisselend bewolkt met af en toe zon. Het vaakst in het zuidoosten. In het noorden en oosten vallen buien. En het wordt dan 17 tot 22 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, de N470, Delft-Zoetermeer... is tussen Pijnakker en het industrieterrein De Boezem... in beide richtingen dicht door een ongeluk. En dit was de Verkeersinformatie.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 Vanavond in KRO Brandpunt. Hoe lang houdt het kabinet Rutte 2 nog stand? Dit kabinet is een uitstelkabinet. Een Maniana-Maniana-kabinet. En van blijdschap naar verdriet, Connie Braam, de Nederlandse vrouw naast Nelson Mandela. Dat en meer in KRO Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB, weten dat veilig rijden ook goed is voor de portemonnee. We krijgen ook korting voor schadevrij rijden. Maar nu gaat de ANWB-autoverzekering.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 Chris Keine. Welkom bij Bureau Buitenland. VPRO's blik op de wijde wereld. Overal ook langs de snelweg grote billboards in het Chinees. Met daarop reclames van uh, prachtige villa's. Alles wordt aangeprezen om de Chinezen uh, ertoe aan te zetten... om uh, hier vastgoed te gaan kopen. U hoorde verslaggever Ellen van Dalen die op Cyprus onderzocht... hoe de Chinezen onze Europese woningmarkt moeten gaan redden. Dat hoort u zo meteen over een kwartiertje. En u kunt nu al kijken op vpiro.nl staan foto's... over de komst van de Chinezen naar Cyprus. We gaan op bezoek bij Pussy Riot, nou ja, bijna... En deze week stuurde minister Hennis Plasgaard van Defensie... een brief aan de Kamer over de toekomst van de krijgsmacht... onder het bezuinigingsregime van het kabinet Rutte II. Daarover en over de vraag hoe Europa eigenlijk zijn defensie op orde moet krijgen... spreek ik rond tien over half acht met oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven. En helemaal aan het eind van de uitzending gaan we nog even naar Kroatië... dat bijna lid is van de EU. Maar nu eerst naar het land waar vandaag de ogen van de wereld op gericht zijn. Egypte. Bureau Buitenland neemt je mee. Ja, want vandaag vierde Egypte het feit dat president Morsi... van de Moslimbroeders precies een jaar in het zadel zit. En het land doet dat op een bijzondere manier... namelijk door een enorme demonstratie die zijn onmiddellijke aftreden eist. In Cairo, maar ook op andere plaatsen in het land. Een handtekeningactie die volgens de organisatoren... 22 miljoen handtekeningen heeft opgehaald de afgelopen weken... werkte daarnaartoe. Heel veel Egyptenaren hebben geen enkel vertrouwen meer... in de manier waarop de Moslimbroeders het land besturen. Korte Buff is in Cairo... De Vertegenwoordiger van de Europese liberalen. U hoorde hem vaker in onze uitzending. En als het goed is, staat hij nu op het Tahrirplein in Cairo. Goedenavond, meneer de Beuf. Ja, goedenavond. Uh, wat gebeurt daar op het ogenblik op het Tahrirplein? Ik sta momenteel, ik, ik wil net op het plein, ik sta momenteel aan het presidentiële paleis... Aha. Waar een nog veel grotere betoging uh, bezig is, wel op het Tahrirplein. Dus beide. ...plaatsen die enorm groot zijn... zijn allebei volledig vol. Uh, men heeft misschien twijfels gehad... ...over de correctheid van de handtekeningen... ...van een aantal handtekeningen van de politie... ...maar deze aantallen op de straat... ...dat uh, ja, niemand kan ontkennen. Ja, is het inderdaad... ...zoals ik uh, veel op Twitter lees... ...misschien wel de grootste demonstratie... ...die u ooit in Cairo hebt gezien? Zonder twijfel, zonder twijfel. Er zijn ja ik denk als ik de aantallen hier zie uh, ik, ik denk dat hier alleen al een miljoen mensen staat en op het pleintje staan dan ook vele honderdduizenden mensen dus dit is groter dan de revolutie in 2011. Ja. Uh, Alexandria is volledig, staat volledig vol. Alle andere steden ook in uh, zeker noord en uh, oost Egypte. Zijn die volledig, ja, volledig bezet door de betogers tegen Morsi? Ja, nu begreep ik dat juist bij het presidentieel paleis, waar u nu dus bent... ook de aanhangers van president Morsi zich zouden verzamelen. Zijn, zijn die daar ook? Nee, die zijn ja, een, een aantal kilometer vandaan. Ik ben er ook even gaan kijken. En ja, de sfeer is daar een beetje grimmig. Uh, mensen hebben daar stokken vast, helmen op. Uh, ja, Klaar om zich te verdedigen tegen welke aanval ook. En nog even verder staat het leger met heel veel tanks klaar voor het geval er inderdaad zo komen tot een grote botsing tussen beiden. En hoe is de sfeer op dit moment? Verwacht u dat die twee groepen gaan botsen vanavond? Wel, we zien het enorme aantal betogers tegen mors, denk dat de kans relatief klein is. Men is gewoon nog te veel. Dus uh, ja, het zijn aantallen die. Ja, ...misschien boven elke verwachting uitsteken. Ja. En uh, ja, men kan er gewoon ja, een aantal zo... zo, zo. ...dingen heel dom zijn om dat te doen. Ja. Maar goed, het is, alles is mogelijk eenmaal dieper in de nacht gaan, in de avond gaan. En uh, ja, wie weet wel wat er morgen overmorgen zal gebeuren. Nee, nee, ik kom zo meteen even bij u terug... ...maar we hebben aan de telefoon ook Samira Minetti. Zij is een Egyptische Nederlandse lerares Engels te Cairo. Goedenavond, Samira. Goedenavond. Ja, jij, jij zit gewoon thuis. Waarom ben je eigenlijk niet aan het demonstreren? Nou, um, het is me van alle kanten afgeraden. Uh, vrienden, um, ook, ook, ja, ook mijn vader die had zoiets van, nou doe maar niet. En um, um, um, een vriendin van me zei ook zo van, nou als jij daarheen gaat, dan uh, zal je hoofd waarschijnlijk of worden gelincht, verkracht, aangerand. Mm. Uh, en dat... Dat, daar, ja, daar, daar heeft hij inderdaad ook wel gelijk in. Ja. Je zit wel uh, alles op Facebook en op Twitter te volgen over de demonstraties. Wat voor ja. gevoel krijg je daarbij? Wat is de sfeer daar? Nou, um, um, het is een beetje dubbel. Uh, want ik krijg dus ook heel vaak uh, uh, te horen van mensen die op Tahrir zijn... of die bij het presidentiële paleis zijn dat de sfeer uh, goed is. Uh, aan de andere kant, uh, de afgelopen dagen hebben we natuurlijk ook wel gezien... dat er zeker ook um, uh, crashes uh, zijn geweest... tussen de, de, de voorstanders en de tegenstanders van Morsi. Uh, dus ja, het is een beetje van... Waar, waar, ik denk dat het een beetje in het midden hangt. Mm -hmm. ja. ja, toch wel. Ja. ja. Ja, Buff, het is dus afwachten hoe het uh, verder verloopt in Cairo vanavond... en de, en de komende dagen, maar wat, wat verwacht u eigenlijk? Er wordt veel gespeculeerd over de rol van het leger... en wanneer uh, protesten inderdaad uit de hand zouden kunnen lopen... dat het leger zou kunnen ingrijpen en dat er een soort overgangsregering komt. Zijn dat inderdaad waarschijnlijke scenario's? Wat denkt u? Ja, ik denk uh, dat het leger het ook wel meent... wanneer ze zeggen dat eigenlijk geen politieke rol te willen spelen... Maar ze hebben ook duidelijk gewaarschuwd... dat de zullen toelaten... dat die ja, de volledig naar de afgrond gaat. Uh, momenteel hoort je ook een helikopter... die het boven het uh, paleis ja. Dus uh, het is heel vaak. maar de kans dat het meer echt... zelfs een macht wil overnemen... lijkt me toch wel klein. Uh, omdat het ook bij heel veel... Ja, uh, mensen die momenteel hier staan te besogen... dat het ook een onaanvaardbare optie is. Dus wat er wel zal gebeuren... Nu, um, ik, ik denk op de lange termijn... dat ja, de positie van de moslem onhoudbaar moet worden is. En de vraag is maar of uh, ja, zelfs president Morsi ja, dit kan volhouden. Maar denkt u dat die uh, demonstraties dat die door zullen gaan... zoals dat bij Mubarak in de tijd het geval was... totdat Morsi zegt, af, ik treed af of er komen nieuwe verkiezingen? Is dat uithoudingsvermogen aanwezig, denkt u? Uh, ik, ik denk het wel... Um, wat ik al een tijdje voel uh, van de laatste weken in Egypte is uh, ja, de, de, de enorme uh, ja, wil om hiermee door te gaan tot het einde. En uh, het is ja, ongeslagen. Dat wil zeggen dat men, men heeft voor Morsi gestemd in de hoop dat het beter zou worden. Men voelt zich verraden. En dat gevoel van verraad uh, is ongetwijfeld ja, in een soort van verhaal eigenlijk. En, en dat maakt mensen hier effectief uh, blijven. Een keer dag op dag tot er iets Ja, goed. Uh, hartelijk dank, meneer De Buff. De lijn wordt een klein beetje slechter. Uh, misschien zijn er meer mensen aan het bellen op dit moment. Dus ik ga nog even, tot slot, uh, terug naar uh, Samira Minetti. Wat, wat verwacht jij voor de komende weken, Samira? Nou, ik denk zelf dat, um, dat uiteindelijk toch inderdaad het leger um, um, ja, de boel gaat overnemen, om het even zo uh, te zeggen. Um, uh, het is ook wat meneer De zei. ook zei. Uh, ja, het leger, um, uh, generaal Sisi, die heeft toch gezegd. Dat, uh, dat ze niet zullen tolereren, uh, dat ze geen geweldsuitspattingen zullen tolereren. Als dat gebeurt, dan, dan, dan, dan neemt uh, het leger uh, het roer over. Ja. Ik denk ook dat meneer de Buff gelijk heeft als hij zegt dat, uh, uh, dat, dat, dat deze demonstraties morgen niet gelijk uh, over zullen zijn. Hm. Nee, ik denk inderdaad ook dat het. Uh, dat ze door zullen gaan totdat de demonstranten krijgen wat ze willen. Goed. En dat is het aftreden van Morsi. Ja, goed. Nou, vanavond wordt het dus spannend om te kijken... wat daar gebeurt bij dat presidentiële paleis in Cairo. En de komende dagen ook. Hartelijk bedankt. Jij ook, Samira Minetti. Graag gedaan. Raiot. Bunt. Pogrom. Vastanya. Het Pussy Pussy Riot hoorde u daar en dat was onderdeel van een fragment uit de documentaire Punk. Die gaat over die Russische punkband. Twee meiden van die band zitten sinds een jaar vast in een kamp in Moldovië. Floris Akkerman ging daar naartoe en om half acht zometeen hoort u zijn verhaal. Maar eerst gaan we naar Cyprus. Dat land namelijk verkeert net als de meeste Zuid-Europese landen... in een ernstige financiële crisis. In maart was het er op of eronder. De EU en het IMF schoten te hulp met een lening van 10 miljard euro... Behalve op postbusfirma's en toerisme draaide de economie van Cyprus... tot die tijd grotendeels op onroerend goed. Maar die markt is nu dus ook helemaal ingestort. Maar daar hebben ze wat op gevonden op Cyprus. De rijke Chinees moet komen redden. Wanneer Chinezen vastgoed kopen op het eiland... krijgen ze een permanente verblijfsvergunning cadeau. En de Chinezen happen gretig toe. Maar na de eerste euforie is niet iedereen meer blij. Hoort u een reportage uit Pavos van Ellen van Dalen. Het centrum van Pavos, een havenstad aan de Middellandse Zee in Cyprus. Er wonen hier ongeveer 30.000 mensen en ik sta hier voor een makelaarskantoor. Uh, het is gewoon overdag, maar de deur is gesloten en binnen is er helemaal niemand. De etalage die hangt helemaal van boven tot onder vol met foto's van huizen, villa's en appartementen die te koop staan. De meeste hebben een zwembad voor de deur, een grote tuin en sommigen hebben uitzicht op zee. Echt duur zijn ze niet. 100 vierkante meter moet 240.000 euro opleveren en een file van bijna 200 vierkante meter zo'n drie ton. De makelaar raakt ze desondanks aan de straatstenen niet kwijt, vertelt burgemeester Savas Vergas van Pavos mij Pavos, it was uh, very bad the last three four years. A lot of unemployment? And a lot of unemployment and uh, it was the first city van Cyprus. That, um, it was hard from the crisis. Het gaat al drie vier jaar erg slecht met Pavels. De crisis was als eerste hier voelbaar. We zijn afhankelijk van toeristen en mensen die vastgoed kopen, zoals de Engelsen. Maar die kwamen niet meer. De construction company have no work and the developer company have no work. Very bad situation. So, uh, we looking for a new market. We zochten een nieuwe markt, eentje die de oude Rijken, de Engelsen en de Russen kon vervangen. En dat werden de Chinezen met succes. About 800 Chinese people make and uh, buy something uh, for Pavels. Alleen al in Pavels zijn er al 800 aankopen gedaan in vastgoed. When these Chinese people come to Pavo's, they like to visit the shops, the shops, the restaurants, the nightlife. Door de komst van de Chinezen is Pavels weer in beweging gekomen. So okay, we are very happy. De Chinezen moeten Cyprus er weer bovenop helpen. En om het voor hun aantrekkelijker te maken te investeren in het eiland, heeft de overheid een wet aangenomen. Wie minimaal drie ton investeert, krijgt als niet-Europeaan een permanente verblijfsvergunning cadeau. Een groot succes zo blijkt, maar er is dan ook hard voor gewerkt. We rijden via uh, de weg en we zijn op weg naar uh, het grote project van uh, Aristo. Overal ook langs de snelweg grote billboards in het Chinees en in het uh, Grieks. Met daarop reclames van uh, uh, prachtige villa's en prachtige resorts waar je huizen kan kopen, uh, golfterreinen. Uh, alles wordt aangeprezen om de Chinezen uh, ertoe toe aan te zetten om uh, hier vastgoed te gaan kopen. Het is een olijfoliewinkel en een makelaarskantoor. het makelaarskantoor is een kledingwinkel. En daarbovenop staat geschreven Chinatown. Er tegenover wordt flink getimmerd aan een restaurant. Een Chinees restaurant. Opening Soon staat daarboven. All these houses have been sold to the Chinese. Uh, vrijstaande huizen. En volgens Chris zijn al deze huizen pas geleden verkocht aan Chinees. As soon as they released the project, it was sold immediately to the Chinese market. Chris where are we going to now right now? Uh, we're gonna go to see the marketing manager of Aristo Developers. It's one of the largest uh developers in, on the island and they they deal uh, quite extensively with the Chinese market and they've done very uh, very well. Very successful with this market. rijden door Pavlos met Chris Harty Hij handelt al jaren in fastgoed en kent iedereen op het eiland. We hebben have the largest uh, real estate uh, company in Cyprus. We're all over the island. Chinese people are very particular on on uh, the way they want certain properties the, the layout and they're very picky and superstitious. Chinezen zijn veel eisend en wantrouwend. Later wil hij er nog wel meer over kwijt, maar eerst wil hij ons voorstellen aan een collega van hem die meer succes heeft. In fact, they're the uh, developer who just saw the large uh, project in uh, Secret Valley uh, to a Hong Kong based group uh, 280 een van hen is dus Aristo, de grootste projectontwikkelaar op Cyprus. Ze hebben net voor 280 miljoen euro een mega-deal gesloten in Hongkong, vertelt Chris. They have two golf Now gonna be a third. We lopen naar binnen bij Aristo Centrum, hier op Cyprus. Marmeren vloeren, alles ziet keurig uit van glimmend glas. Ik ben een Amy is net nieuw bij Aristo. Ze is een Chineze en elf jaar geleden trouwde ze met een Cypriot. Tot voor kort was ze huisvrouw en eigenlijk beviel dat prima. Totdat de telefoon ging en maar bleef rinkelen. Ze kon opeens overal aan het werk vertelt ze. Ik ben heel ik voor Aristo. Als we coming uit China almost all the time. Met een collega leidt Amy elke week een bus vol Chinezen rond. Ook vandaag is er een groep onderweg. Maar voordat Amy ons mee kan nemen, komt haar baas tussen beiden. Dit is een heel belangrijk proces. En alle mensen moeten focussen. We mogen de Chinezen niet ontmoeten. Ze moeten zich focussen, zegt Panapaniotis. Hij is hoofd marketing van Aristo. Op tafel een folder van hoe mooi Pavels is. In het Chinees. Ik remember me first de eerste keer ik daar, twee en half jaar geleden... was de legislatie nog onder een vraag. Panapaniotis is twee jaar geleden, toen de markt de eerste scheurtjes ging vertonen... al een marketingonderzoek gaan doen. To be ready. Aristo toog naar Shanghai en Hongkong en vond daar een tussenpersoon... die bemiddeld tussen hen en de rijke Chinezen. And this is what we did. In de slag om de kapitaalkrachtige Chinezen... hebben ook Portugal, Spanje, Ierland, Griekenland en Hongarije zich in de strijd geworpen. Wel ieder met zijn eigen voorwaarden... In Cyprus, you je invest 300.000 euro. In Portugal, je 500.000 euro's om In Portugal werkt het toch anders. Daar moet je minimaal een huis van 5 ton kopen. En dan krijg je niet zoals bij ons een permanente, maar een tijdelijke verblijfsvergunning, which is valid for year. En na een jaar krijg je een nieuwe en die is twee jaar geldig. Pas na vijf jaar is je visum definitief. En Cyprus uh, will be back on the right track. De vastgoedmarkt is weer booming, dacht ook onze gids Chris, toen de eerste Chinezen snel toehapte op zijn huizen. 25 verkocht hij er in 2012, maar dit jaar nog maar drie. We rijden naar een restaurant van zijn neef aan zee. Daar laat hij een krant zien. What well, the story is about is the fact that for the Chinese individuals to get a permanent residency, it would take approximately one year to get their documents from uh, if they buy from an agent or a resale property but if they go through a developer and buy off plan or a property from a developer where she's finished they can get these documents in two maximum three months Chris, de projectontwikkelaar die mij rondleidt hier in Pavels, komt met een artikel van 7 juni waarin staat dat er een nieuwe maatregel is genomen. Dat de overheid heeft beslist dat Chinezen een permanente verblijfsvergunning krijgen, alleen als ze een nieuw huis kopen. En doen ze, kopen ze een bestaand huis, bijvoorbeeld via Chris want die uh, verkoopt alleen maar bestaande huizen, dan moeten ze twaalf maanden wachten. En Chris maakt zich hier vreselijk boos om, want hij zegt, nou, ja, hiermee is onze rol dus uitgespeeld. Ik zie dat echt als een Rijnse discriminatie, want die industrie hiermee vergaat dus onze voordeel om te handelen met de Chinezen. Want die willen nou niet meer kopen van ons, want Chinezen zijn ongeduldig en die willen maar twee maanden wachten. Want er is een crisis en we had assistance door selling to Chinese. En nu hebben we dat market uh, available for us anymore. Wij zagen aanvankelijk dus nog een kans dat er weer een beetje leven kwam in onze vastgoedsector. Maar ja, hiermee is onze rol weer helemaal uitgespeeld. En dat is Chris vertelde dat um, de Chinezen hier voor zo'n huis van 130 vierkante meter uh, een half miljoen betalen. En dat is veel te veel, zegt hij. Dat is echt overpriced. Doordat die Chinese tussenpersoon erbij gekomen is, betalen ze gewoon exorbitant hoge prijzen voor een huis wat het eigenlijk ook weer helemaal niet waard is. Onder de parasols liggen alleen maar Russen te bakken. Een enkele Brit, maar geen Chinees te bekennen. Ze zijn niet because they're ze waiting for their properties to be built de meeste van of their die ze they purchased were off plan. De Chinezen wachten in China tot de huizen klaar zijn die hier rond Pavels worden gebouwd. Collega George laat een van de huizen zien. Je kunt come up to, up to dat is een nice is nice feature for because you live it so across most of the time you want to be out. We lopen hier om huis. 200 vierkante meter is dit, vertelt George. En het kost 450.000 euro. Uitzicht uh, over de zee. De vloer is uh, gelegd met uh, wit marmer uh, en de trap ligt ook marmer. Het is gekocht door een uh, Chinese dame, zakenvrouw uit Shanghai. Wat ze precies doet, dat uh, wil George niet zeggen, want uh, vanwege de privacy niet. Een dakterras... What you can see all pavels, as you can see here. Ja, Vanuit hier kan je heel pavels zien. just as you realize it's 200 is is Are yes. you a little bit jealous? No, no, no way. I'm happy when my customers they are happy. <muchas> Iedereen wil wel mee profiteren van de dikke portemonnee van de Chinees. De advocaat moet ervoor zorgen dat alles zuiver blijft lopen. Right, I'm Savas Savidis and I'm a partner with the law firm of Michael Cipriano and Co. en and de manager of Pavos Branch, basically. Savas is een van de advocaten die uh, Chinese helpt om uiteindelijk de verblijfsvergunning te krijgen voor Cyprus. Maar hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Recently, there was a lot of interest from Chinese investors over in Cyprus. Er is veel interesse van vooral Chinese investeerders. Maar toen de crisis hier echt hard toesloeg, zijn de regels nog verder versoepeld. Toch blijven er wel voorwaarden. Je moet minimaal drie ton inleggen. Alles wat meer is, is meegenomen. Je moet een eigen inkomen of vermogen hebben van minimaal 30.000 euro per jaar. Werk op Cyprus mag niet. Je moet kunnen aantonen dat je geen crimineel verleden hebt... En je moet kunnen laten zien dat je in China een vaste woon- en verblijfplaats hebt. De meeste mensen die belangstelling hebben, die runnen hele succesvolle bedrijven. De laatste twee maanden krijgen we vooral veel vragen van Chinezen... of ze ook via Cyprus belasting mogen betalen omdat ze hebben gehoord dat die zo laag is hier. Dat is correct, ja. Dus de Cyprus zal de nieuwe uh, Zwitserland um, van Europa zijn? Je okay? say dat zeggen. Yeah. <laughs> We komen bij een afgesloten deel hier in Pavels. Een grote ijzeren muur die automatisch gaat. En we lopen hier naar binnen en ik zie dat er een deur open staat en nummer 14, 3G. En uh, ja, ik ben zo brutaal om hier naar binnen te lopen. En inderdaad, we zien uh, twee Chinezen en er komt nog een buurvrouw binnen. Koffer staat klaar, grote dozen, uh, een, uh, een puzzel van uh, Spiderman. Uh, ze hebben net vis gegeten, kwart over tien. Never. Never. Never. And you are from Shanghai, Beijing? Or? Uh, law, yeah. Hi, Hi. Yeah. Kenny is zo'n nieuwe rijke Chinees. 37 jaar en woont in Shanghai. Hij runt een internationaal bedrijf en heeft 200 man in dienst. Sinds zes weken woont hij met zijn vrouw en zijn zoon van vijf op Bavels. Hij pendelt heen en weer, zijn vrouw en zoon blijven hier. Kenny hoorde van het kopen van een huis en de bijbehorende verblijfsvergunning via internet. Handig, want voor zaken moet hij veel reizen in Europa. Lekker dichtbij dus. En dat hij nog steeds een visum moet aanvragen, want Cyprus hoort nog steeds niet bij Schengen, dat maakt er niet uit. Dat is een kwestie van tijd. denk yes. uh, dat the daylight is 2015. You, you live in Shanghai, but why do you want to live here in Babos? I think the number one reason is about the education of the kids. In de eerste plaats vanwege het onderwijs. In China leren kinderen alleen maar dingen herinneren. Uh, you, if you want to go to wilt, good university, you must be excellent. You must be getting very good marks niet it's dat je you are het is more memorizing ze maken lange dagen het is echt zwaar ik heb het ook mee moeten maken en ik geef mijn kinderen beter onderwijs second one we feel this country is nice because of lawela the, the food here and safety of the food de is het weer goed de lucht is lekker schoon en het eten is veilig we have poisonous milk Wanneer zou je hier 100% blij zijn? Wanneer je do 100% need for Wanneer? Wat so, like je voor het? Zoals mijn vrouw. Na vier weken feel a ook een beetje bood. Ze heeft something te doen voor the wives. Kenny zou graag willen dat er voor vrouwen wat meer georganiseerd wordt. Want die vervelen zich te pletter. Maar zijn vrouw, accountant in China, mag hier niet werken. In China hebben we voor de vrouwen wat yoga. Maar we weten niet waar we gaan. Maybe. Nou hier we can go to only lovenes ja en maybe have some lessons kiwi Engelse les en yoga zou goed zijn. Wij betalen wel. And charge your money doesn't matter and make all these immigrants easier. When a wife's more happy, they stay. Ik rij terug naar de burgemeester met een taxi. Wat vindt de taxichauffeur eigenlijk van de nieuwe inwoners van Pavels? It's nice people. Ik ben wel blij met de Chinese, zegt deze taxichauffeur. Is come here versus clean people. Is clever, no make trouble for the Cyprus and not care about the money. Want het zijn nette mensen, het zijn rustige mensen en ze tonen ook respect naar je. Als je gewoon vraagt van dat je 10 euro voor een ritje moet betalen, dan geef je 20 en dat is nog eens wat anders dan de Arabische mensen of de mensen uit Griekenland die bij mij in de auto stappen. Die weigeren gewoon te betalen. Ook van de burgemeester mogen de Chinezen blijven komen. Maar is die niet bang dat de Chinezen straks Pavels helemaal overnemen? No, kan uh, cannot be Chinese town. <laughs> Why not? Waarom niet? I will tell you, because we work very much to keep the characteristic of the city. Pavels zal geen Chinatown worden. Het is en het blijft een historische stad. Het staat zelfs op de UNESCO-lijst. Dat historische karakter dat moet blijven. Uh, we don't destroy uh, the central. En de archeologische park in make the Chinese uh, architecten. Toch wil hij wel wat extra voorzieningen treffen voor de nieuwkomers. Maybe I see that very soon we have some club for Chinese, uh, but not in a ghetto, in a one place only. Throughout the city. Pavels zonder Chinezen. hij kan het zich niet meer voorstellen. Hij mag ze graag, hoewel het verplichte sterke drankje moutai. ...tijdens het eten hem wel slecht valt. And before we start discussing with them, I have to drink with uh, this and make uh, cheers. And, after we and you start. get very drunk, isn't it? And this it was very strong. Very strong. But and you have to do it, otherwise you they, don't get and the they deal. They told me one joke. Uh, they told me that um, if you visit us... ...in the first night, it's a hospitality rule... Je moet met de vrouw van En tijdens de laatste onderhandelingen. toen uh, zeiden de Chinezen tegen me. In China is het gebruikelijk. dat als je een succesvolle deal hebt gesloten. dat je dan een nacht slaapt met de vrouw van de burgemeester. <laughs> en dat heeft u gedaan? Dus ik vroeg them how old the hoe And oud is de mayor? Hoe oud is ze dan? vroeg ik aan de chinezen. <laughs> 70, zeiden ze. Ik probeer die van die is die dochter. Het is beter. Geef dan de dochter maar. Oké, dit is voor lachen. Oh, het was om te lachen. Nou ja, Cypriotisch humor zullen we maar zeggen. Inmiddels is de verblijfsvergunningswet ook in Griekenland aangenomen. Daar geldt dat niet-Europeanen voor 250.000 ton aan onroerend goed uh, moeten kopen... om al een permanente verblijfsvergunning te kunnen krijgen. En Griekenland zit wel bij Schengen. Dus Cyprus heeft er een nieuwe uh, concurrent bij. Iets heel anders nu. Pussy Riot. Sinds vorig jaar zitten ze voor twee jaar in een werkkamp in de binnenlanden van Rusland. Maria Aljochina en Nadezhda Talak. Konnikova, twee leden van de Russische vrouwelijke punkgroep Pussy Riot. Ze zijn veroordeeld voor hooliganisme gevoed door religieuze haat. Omdat ze op het altaar van Ruslands meest heilige kerk een lied zongen dat de innige verhouding tussen de Russische president Poetin en de Russisch orthodoxe kerk bekritiseerde. Floris Akkerman bezocht het gebied waar Talak. Konnikova gevangen zit en nu is hij hier, Floris, welkom. Ja, um, wat is dat voor gebied? Ja, het is een gebied dat uh, zo'n 400 kilometer van Moskou ligt, ten oosten van Moskou. Het is een autonome Russische republiek en het is berucht om de gevangenenkampen, uh, vooral tijdens het Gulag tijd van onder de, bij de Sovjet-Unie. Toen zaten er 50.000 gevangenen, nu inmiddels uh, zitten er 13.000 gevangenen. Mm -hmm. Ze waren meer dood, dodelijk dan, dan, dan kwamen er meer dodelijk uit. Tegenwoordig is het niet meer zo vreed als in die tijd, in de Sovjet-Unie. Maar nog altijd zwaar genoeg. Ja, en, en is het een beetje aangenaam daar, of uh, is het een, een, een hard klimaat? Uh, nou, ik, ik, het is een hard klimaat. Uh, als je daar nu in een, ik was daar deze maand en het is daar nu boven de 30 graden. De zon brandt vol op je, op je gezicht. Uh, de muggen, zowel overdag als s avonds uh, steek je helemaal, helemaal lek. Hmm. En uh, ja, in de winter is het min 20 op zijn minst, als het niet min 30 wordt. En uh, ja, geen pretje zou ik zeggen om daar nee, te zitten. Nee. En die kampen, um, kun je daar makkelijk bij komen? Ben je daarbij geweest? Uh, ik ben er met de bus. Uh, je pakt de trein <laughs> en de bus er naartoe vanuit Moskou. Dat klinkt heel simpel. En uh, ja, je, je rijdt met die bus door het gebied. Je ziet op een gegeven moment een bord langs de weg staan met gevangenzone. En dan passeer je een aantal kampen, drie, vier kampen links en rechts van je. En uh, ja, wat je ziet is gewoon een beruchte beeld van het kampen uit de begin... op de eerste helft van de 21ste eeuw. Je ziet prikkeldraad, je ziet wachttorens, je ziet uh, hekken... je ziet, ja, ziet kampenwaarders in, in, in, in camouflagekleding rondlopen. En wat dat betreft voel je ja, een, een, een beetje als... als ja, dit is waar, waar die gevangenen echt, echt ja. vast maar, maar je kan er gewoon met de bus langs Je kan er dus. gewoon met de bus langs ja. Ja. Hebben we enig idee hoe het gaat met uh, die twee meisjes in die kampen? Ja, je hebt... Uh, Talek Konikova zit daar dus bij kamp 14, kolonie 14 heet het. Uh, ze zit daar, dat is een dorp in, uh, gewoon in een dorp. Mm -hmm. En uh, ja, wat, ze, wat je in, in haar kamp ziet, is dat je, dat je ziet een Russische orthodoxe kerk met een fonkelende gouden koepel. Dus eigenlijk elke dag ziet zij het instituut waar ze eigenlijk tegen strijdt. Mm. Ja. Zelf uh, is een naaister. Ze werkt van s ochtends vroeg tot kwart over zeven... tot uh, smiddags kwart over vier. Want ze maken daar kleren? Ja, ze maken daar kleding. Mm. Uh, ze, heeft een, ze hebben pauze voor tussen twaalf en één. Uh, en 1. en uh, ja, ze schrijft ook brieven... laat ze van zich horen, uh, naar haar vader. En ze schrijft onder meer dat ze 53 dagen per jaar kunnen in bad... Ja. Laten we even luisteren, want ze heeft inderdaad, uh, de haar vader heeft uh, fragmenten uit die brieven op, op internet gezet. Daar hebben we een fragmentje van klaarstaan. Vroeger leefde ik in een mediawereld. In de gevangenis leer ik de wereld van de ideeën kennen. Op een ouderwetse manier, zoals in de 19e eeuw, met pen en papier. Misschien is dit een soort boetedoening. Ik ben beperkt tot de wereld van de ideeën. Een vredestraf voor mediaactivisten. Nou, dat is bijna een, een filosofische tekst. Zijn dat, is dat inderdaad de aard van die teksten die op uh, internet staan? Uh, nou, het zijn ook hele... Uh, dat is vooral naar, naar haar vader toe en naar haar man, dit soort teksten. Maar ze heeft ook een brief geschreven aan een vierjarige dochtertje, Gera. En dan schrijft ze eigenlijk in kindertaal, schrijft ze dan... Uh, ja, dus probeert ze in kindertaal uit te leggen waar ze zit. Oké, okay, laten we daar ook even naar luisteren. Ik schrijf je vanuit een ver fort, genaamd Mordovia... Een ruimte waar ik nu woon, omgeven door een hoog, dik hek... aangevuld met prikkeldraad. Dus ik ga niet weg van hier. Vertel me als je me opzoekt hoe mijn kasteel er aan de buitenkant uitziet. Ik heb het niet kunnen zien, want ik kwam hier aan in een auto zonder ramen. Ja, dat zijn uh, teksten van uh, Tala Konikova. Dus uh, hoe is het met het andere meisje, Alyokhina? Wat weten we daarvan? Ja, Alyokhina zit in een kamp 1200 kilometer noordoosten van Moskou, in, in het gebied Perm. En uh, zij komt eigenlijk net ook uit een beroemd kampgebied. Ook een gebied, beroemd kampgebied, Brug, ja. ja. ja. Brug, daar is nog steeds een kamp als museum te zien overigens. Uh -huh. Dus daar kun je altijd even naartoe. Uh, wat, je, uh, wat zij, zij komt net uit een hongerstaking, heeft ze gehouden, uh, uit protest omdat ze, ze had een rechtszaak aangespannen om uh, voor voorwaardelijk te worden vrijgelaten. Mm -hmm. Maar ze mocht niet bij het proces aanwezig zijn. Die hongerstaking was ook omdat ze, ze heeft een strenger gevangenregime heeft tegenover haar. En dat was ook bedoeld om uh, ja, haar medegevangenen tegen haar op te zetten. Uiteindelijk heeft de bewaking heeft het regime laten, de teugels laten vieren. Dus nu heeft ze haar uh, hongerstaking beëindigd. Nu probeert ze zich naast het werk wat ze doet te richten op wat schrijven en ook een optreden met medegevangenen. Al, probeer, al is het nog maar de vraag of ze daar toestemming kan krijgen van, uh, van de politie. Ja. We hoorden daar straks eventjes een fragmentje uit een documentaire. Uh, die is deze maand in Amerika op HBO, dat betaalkanaal te zien. De documentaire Pussy Riot. Daarin zegt zij uh, al Jochina dus... we zullen van ons laten horen in Siberië en Mordovië. Merken we daar iets van? Uh, nou ja, je hebt natuurlijk die rechtszaken wat ik zo even heb gezegd... dat ze proberen op voor, voor, om uh, voorwaardelijke vrij te komen. Je hebt ook die zaak dat ze... Uh, ze hebben ook een rechtszaak aangespannen... hoge beroep tegen een straf van twee jaar werkkamp. Mm -hmm. Ze hebben zelf niet het gevoel of het idee dat, ze daarom, dat er echt naar wordt geluisterd... dat ze die rechtszaken winnen. Het gaat er hen om dat ze laten zien dat ze nog leven... dat ze van zich afbijten en dat ze niet, dat ze niet kapot zijn te krijgen. Mm -hmm. Wat betreft die documentaire, je ziet de overige Pussy Riot-leden... Van, van die Pink Band, die gebruiken die documentaire om te toeren... door de Verenigde Staten en door Europa. Ze spreken met politici uit beide gebieden om een zaak aan te kaarten. Je zag in New York, zag je in mijn een grote billboards... met hun afbeeldingen uh, staan. En al Jochina zelf heeft gezegd... tegenover een uh, Amerikaans muziektijdschrift in een telefonisch interview... Um, ja, wij, wij uh, laten... wij, wij wat wij doen is eigenlijk geheim. Uh, we kunnen het ook nu niet zeggen, want er luisteren altijd mensen mee... tijdens het telefoongesprek, zei ze. En het is ook despootisch riots om je actie spontaan uit te voeren. Dus we kunnen nog andere dingen van ze verwachten. Ik zou er zeker van uitgaan dat ze nog wel met een actie komen. Oké. Okay. Hartelijk dank, Floris Dankjewel. Akkerman. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. We gaan het over het leger hebben. Want in deze tijd van crisis bezuinigen de Europese landen ook op defensie. Minister Janine Hennis Plasgaard schreef deze week een brief aan de Kamer... waarin ze duidelijk maakte dat defensie verder zal moeten bezuinigen... dan tot nu toe al vanwege oplopende kosten. En al die bezuinigingsronden worden nationaal uitgevoerd... zonder coördinatie dus met de Europese partners. Terwijl de noodzaak voor een gezamenlijke Europese defensie alleen maar groeit. Ook dat signaleerde zij in de brief. Daarover spreek ik nu met de oud-minister. Van Defensie, Joris Voorhoeven. Goedenavond, meneer Voorhoeven. Goedenavond. Ja, ik wilde even inderdaad, voor het over Europa gaan hebben, beginnen met die brief van, uh, van de minister van uh, afgelopen week. Zij informeert daar in de Kamer over hoe het nu in deze schrale jaren verder moet met onze krijgsmacht. Um, ik heb hem gelezen en ik vond eigenlijk dat er niet echt iets in stond waar ik heel veel wijzer van werd over de toekomst van de krijgsmacht. Heb ik iets gemist? Ja. Ik denk dat de minister een aantal dingen nog niet uh, duidelijk uiteen wil zetten, omdat er een aantal grote besluiten uitkomen, aankomen die nogal wat consequenties hebben, zoals uh, de Joint Strike Fighter mm -hmm. en over een aantal jaren ook de vervanging van de walrus onder zeeën. Ja. En dat zijn grote posten. Ja, en u denkt dat zijn zulke grote beslissingen... dat ze wat dat betreft liefst de kruid nog heel even droog houden? Dat vermoed ik, ja. Ja, ja. Wat, wat, wat zou de minister, uh, denkt u, moeten doen de komende jaren? Want ze, ze uh, wint er geen doekjes om. Er moet verder bezuinigd worden tot, tot 330 miljoen per jaar, geloof ik, de komende jaren. Um, wat kan er nog af, denkt u? Um, Heel weinig, want uh, Defensie uh, is al enorm gekrompen. Ja. De vraag is welke prioriteiten er moeten worden gesteld... Uh, als er nog meer af moet, als er nog meer bezuinigingen komen. Want dat is niet uit te sluiten. Uh, behalve dat bedrag van ruim 300 uh, miljoen... wat Defensie nu alweer tekort komt. Ja. Um, de, de hoofdkeuze is tussen uh, wapensystemen en personeel... En ik denk dat het verstandig is het, uh, het personeelsbestand... zoveel mogelijk op peil te houden. Hmm. Ja. Um, en nou, nou spreekt de minister wel een ambitie uit voor de krijgsmacht in die brief. Ze zegt inzetbaarheid op alle geweldsniveaus... en voor alle strategische functies blijft uh, nodig voor de Nederlandse krijgsmacht. Is dat dan nog te doen met de bedragen die er nog bezuinigd moeten worden? Ja, dat is een grote ambitie uh, die de minister formuleert... Um, de vraag is wat ze precies bedoelt met uh, alle geweldsniveaus. Want, het klinkt als veel. Uh, wij kunnen niet hetzelfde als de Verenigde Staten of Groot-Brittannië of nee. grotere mogendheden. Nee. Dus Nederland zal zich toch moeten beperken. Ja, en, en, en waar zal dat moeten gebeuren, denkt u? Als u zegt we moeten uh, het personeel uh, op pijl houden, uh, wat, wat moet er dan af? De tanks zijn wel kwijt. Ik denk dat uh, we op de eerste plaats moeten kijken naar waar Defensie de afgelopen jaren en de uh, voorzienbare toekomst uh, voor is ingezet. En dat is dan voor de bijstandstaak in Nederland... Uh, dus het ondersteunen van uh, rechtsorde, handhaving... waar justitie en politie een beroep op defensie doen. Mm -hmm. uh, ik denk in het bijzonder aan de taak van de Conquer C, ja. uh, die uh, belangrijk is en gegroeid uh, de afgelopen jaren... Uh, verder uh, heeft de landmacht nog veel taken op het terrein van vredesoperaties. Hetzelfde geldt voor luchtmacht en de marine. Uh, de krijgsmachtdelen hebben ook taken op het punt van inlichtingenverwerving. Dus het is nog niet zo makkelijk om even een kort lijstje te geven... waar uh, veel te halen zou zijn. Nee, nou ja, waarschijnlijk is dat ook precies de reden waarom de minister het niet doet. Um... Even, even naar het Europese perspectief. In Nederland moeten dat soort belangrijke keuzes gemaakt worden. Maar die moeten in andere landen ook gemaakt worden. Maar iedereen regelt dat nationaal. Levert, levert dat niet enorme gaten op in de Europese defensie als dat niet afgestemd wordt? Ja, er is een gebrek aan overeenstemming en overleg over wie wat doet in de toekomst. We hebben een groot aantal Europese defensiesystemen. Uh -huh. Veel kleinere ook, van staten van de omvang van Nederland of nog kleiner. En het zou verstandig zijn veel meer overleg te voeren... om tot een gezamenlijke werkverdeling te komen. Dat is er een klein beetje, dat overleg. En er zijn patronen van samenwerking... Om elk land heen. Nederland heeft bijvoorbeeld goede samenwerking met België, met Groot-Brittannië, ja. met Duitsland. Scandinavische vooral. landen werken en, samen. Ja, ja. Noorwegen. Maar um, het zou verstandig zijn een dergelijk patroon van samenwerking voor heel Europa af te spreken. Ja. Ziet, u, ziet u dat gebeuren? Uh, want. <coughs> Misschien is de druk niet echt groot genoeg daarvoor. Er is geen directe uh, militaire dreiging voor Europa. Hè? Precies. Dat uh, grote positieve punt is tegelijkertijd een probleem. Defensie is uh, over het algemeen een reactie op gevoelens van onveiligheid. Mm -hmm. Die gevoelens van onveiligheid uh, zijn er nauwelijks wat betreft de internationale verhoudingen in Europa. Mensen zijn nog bevreesd voor terroristische aanslagen, maar niet. Uh, bevreesd voor uh, een invasie of... Uh, um toepassing van geweld tegen hun staat. En daardoor is natuurlijk Defensie enorm gezakt op de lijst van prioriteiten. Het militaire beroep staat nog steeds in hoog aanzien... maar uh, politieke partijen hebben niet veel meer over voor Defensie. Nee, maar betekent dat ook dat er geen uh, bedreigingen zijn op dit moment? De brief van de minister wordt erop gewezen. Allerlei analyses ook steeds uh, dat we natuurlijk niet meer... zoals tijdens de Koude Oorlog veilig onder de Amerikaanse paraplu zitten. De Amerikanen zijn zich wat dat betreft een beetje aan het terugtrekken... Europa zal militair steeds meer zijn eigen belangen moeten verdedigen. Wat, wat zijn volgens u op dit moment de grootste bedreigingen? De grootste bedreigingen liggen tamelijk ver buiten Europa. Als je kijkt naar het puur militaire vak. Um, maar uh, binnen Europa uh, is het meest urgent... lijkt me nu uh, de bedreiging van de uh, internetveiligheid. Uh, cyberwar en... Uh, Cybermisdaad. Dat kan onze maatschappij behoorlijk ontwrichten. En een lange termijn bedreiging voor iedereen overal in de wereld... maar dat is geen defensieonderwerp... is de verandering van het klimaat. Die bedreiging is heel ernstig. Wordt nog steeds door sommige mensen onderschat... Um, en die is ernstig omdat die um, maatschappij enorm zal doen veranderen. En vooral kwetsbare landen en volken hard zal treffen. Ja, maar even, even uh, iets wat daar een beetje mee verband houdt. Uh, bijvoorbeeld de energievoorziening. Um, Amerikanen uh, halen ontzettend veel fossiele brandstoffen uit eigen grond op het ogenblik. Ze zullen misschien in de toekomst iets minder afhankelijk zijn... dus van uh, de olie uit het Midden-Oosten, olie en gas... Wij hebben dat nog wel erg nodig. Zit daar niet een bedreiging... dat wij meer uh, ons met het Midden-Oosten zullen moeten bemoeien? Ik weet niet of je dat een bedreiging zou moeten noemen... maar we zijn wel steeds uh, kwetsbaar op uh, het punt van de energievoorziening... zeker als Nederland dus een aardgasvoorraden heen raakt. En dat gaat op termijn gebeuren, uh, omdat uh, te beperken wordt er veel aardgas... ook ingekocht en opgeslagen in de aardgasvelden... Um, de Verenigde Staten uh, zijn inderdaad hun afhankelijkheid van olie olie-invoer uit het Midden-Oosten uh, tot nul aan het uh, uh, reduceren. Um, zullen misschien daardoor zich ook wat minder intensief... met het Midden-Oosten gaan bemoeien. Um, heel erg afhankelijk van het Midden-Oosten zijn Europa, Japan en India. Ja. Dus het betekent dat bijvoorbeeld op korte termijn dat Europa zich... ...militair ook meer met het conflict in Syrië zou moeten bemoeien? Nee, dat betekent het niet. Want uh, daar is geen relatie met de energiecomponent. Um, het zou heel mooi zijn als in Syrië uh, er een regeling zou kunnen worden getroffen... ...die zou moeten worden opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... Uh, ...om dat land tot vrede en tot nieuw uh, bestuur te brengen. Uh, maar dat wordt geblokkeerd door uh, Rusland en China... Hmm. Uh, het is niet uit te sluiten dat ze op een gegeven moment die blokkade opgeven en met een compromisakkoord gaan, want zij zullen toch ook zien dat het zo niet eindeloos kan doorgaan en dat het ook hun belangen bedreigt uh, als de regio daardoor steeds meer stabiliseert. Vooral China heeft ook steeds grotere belangen in het Midden-Oosten. Ja. Ja. En zou dat dan betekenen dat uh, Europa zich uh, met zo'n door de VN uh, opgelegde overgangsregime... dat Europa daar ook militair bij betrokken zou moeten zijn? Bijvoorbeeld het instand in houden van no-fly zones? Of... Dat zou kunnen. Daar ziet het nu niet naar uit. Maar uh, het is op zich uh, nu in theorie denkbaar... dat er een vredesoperatie voor Syrië zou worden ontworpen... die een beetje lijkt op... Wat destijds voor eh, Cambodja is gedaan. Eh, waarin een land onder eh, tijdelijk internationaal bestuur wordt eh, gezet. Mm -hmm. En de politici eigenlijk terzijde geschoven. Eh, en het land dan wordt eh, voorbereid op nieuwe verkiezingen. Eh, dat zou eh, voor Syrië een tamelijk grote troepenmacht vereisen van de VN bestaande uit blauwhelmen en uit groenhelmen... die dus een flinke stok achter de deur zijn. Maar het is puur theorie, zeg ik... want nou, er is nog geen begin van overeenstemming over een dergelijke aanpak. Nee. Ik zat nog even te denken over die bezuinigingen op, op Europees niveau. Um, de afgelopen weken hebben twee uh, illustere collega's van u... collega-ex-ministers namelijk het gehad over uh, Amerikaanse kernkoppen... die op Nederlandse basis zouden liggen... en die eigenlijk inmiddels onzin zijn geworden. Valt, valt daar niet wat te bezuinigen? Um, ik denk niet dat dat financieel helpt. Um, de ligging van uh, kleine, zogenaamd tactische... Uh, uh, kernwapens van de Verenigde Staten in Europese landen... een aantal Europese landen, uh, kost eigenlijk heel weinig. Dat is een kwestie van bewaking. Uh, er zijn andere redenen om met de Verenigde Staten... in NAVO-verband te praten over uh, het uh, terugzenden van die wapens. En Ik zou me kunnen voorstellen dat de Verenigde Staten... het kernpleitingsmateriaal gebruikt voor uh, energieopwekking in Amerikaanse kerncentrales... of uh, het materiaal gebruikt voor modernisering... van resterende, zeer kleine kernmachten in de Verenigde Staten. Maar dat is aan, aan hen... Uh, in de NAVO wordt al een tijd gesproken uh, over de vraag... Uh, of uh, die tactische kernwapens nog wel nodig zijn in West-Europa. Ja. Um, een andere bezuiniging tot, tot slot. Uh, het, het gaat tegenwoordig heel erg over drones. Uh, ook het Nederlandse leger is, is, is daarmee bezig. Um, als je vanuit de lucht met een onbemand toestel op, op iemand wil schieten... moet je goed weten waar en op wie. Dan heb je dus heel goed inlichtingenwerk nodig... Een bezuiniging die uh, in, de, in de pen zit... is dat de AIVD de hele buitenlandse dienst gaat afstoten. Is dat in dat verband wel handig dan? Nou, ik leg dan niet een verband met uh, drones. En drones kunnen ook puur voor observatie worden ingezet... zoals de politie dat soms nodig heeft. Uh, het, het onderwerp uh, bezuiniging op de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst... is iets anders. Daar is uh, haastig toe besloten aan het eind van de uh, kabinetsformatie... Uh, die Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst die is essentieel voor een land als het onze, met heel veel internationale verbindingen, uh, om gewoon goed te weten wat er elders speelt. Het, het gaat niet om militaire inlichtingen, maar het gaat vooral om uh, civiele inlichtingen, en maatschappelijke, economische, uh, justitiële ook. Uh, althans soms daarvoor bruikbaar, terrorismebestrijding. Het is heel belangrijk voor een land als de onze dat wij goed zijn ingelicht. En uh, daarom is het afschaffen van de buitenlandtaak uh, erg onverstandig. Uh, ik heb begrepen dat het kabinet overweegt dat een andere vorm te geven. En ik hoop persoonlijk dat die bezuiniging uh, grotendeels ongedaan wordt gemaakt. Want wie wie eh, klein is moet slim zijn mm -hmm. en eh, goed ingelicht zijn. Dat is het begin van slim zijn. Goed, Nou, u hebt in ieder geval wat dat betreft vanavond weer even uw zegje kunnen doen. Hartelijk dank meneer Voorhoever. Graag gedaan. En we gaan tot slot nog even naar een nieuw lid van de Europese Unie. Want vanaf klok, klokslag 12 uur vannacht is Kroatië officieel onderdeel van de EU. Het land heeft tien jaar gewacht op dit historische moment. En het wordt ingeluid met een groots vuurwerk in het centrum van uh, Zagreb. Daar zijn inmiddels de hoogwaardigheidsbekleders uit binnen en buitenland bij elkaar. En daar is ook Mitra Nazar, correspondent op de Balkan. Dag Mitra. Dag, goedenavond. Wordt het een groot feest over een half uurtje? Nou, het ziet er nu naar uit uh, dat, uh, dat de regering hier uh, verwacht dat er een heleboel mensen komen. Uh, de Veiligheidsmaatregelen zijn werkelijk uh, op en top geregeld. Je kunt bijna nergens meer naar binnen als gewone burger. Alles is afgezet en dat heeft natuurlijk te maken met al die hoogwaardigheidsbekleders die hier straks uh, op het grote plein uh, uh, aankomen. En daar sta ik nu, uh, nu voor. Um, ja, de, de veiligheidsmaatregelen zijn vooral het gesprek van de dag hier vandaag. Want uh, de gewone mensen kunnen eigenlijk uh, nergens naartoe uh, vanwege, vanwege overal politie en, uh, en de Nou, gezellig. Die gewone mensen die sprak jij vandaag eerder toen je een stukje meeredt met de speciale EU-tram. Luister even mee. Yeah. Kijk, daar komt hij aangereden met hele grote letters Europese Unie en Rwatska. Kroatië. De hele tram is blauw met gele sterren overal. En ik ben wel benieuwd of de mensen in de tram ook zo enthousiast zijn over de EU. Ik stap even in. Eerst wel even netjes inchecken. Dag meneer, gaat u eigenlijk feest vieren? Er is nothing to celebrate. No, it's... Het is kinderachtig uh, om te denken dat iemand anders op de EU je problemen zal oplossen. En nu zijn we vervuld. Het is kinderachtig om te denken dat de EU Kroatië kan redden. Waarom zou ze je zoiets geven? Hij vindt dat Kroatië nog lang niet klaar is voor de EU. En dat zijn land de problemen die het heeft eerst zelf moet oplossen. Nou, Mitra, dat klinkt niet alsof de bevolking zelf ook klaar staat om feest te vieren. Nee, nee, niet heel niet erg. Er zijn, er zijn veel mensen sceptisch. En uh, wat deze meneer ook zei, uh, uh, Kroatië is eigenlijk nog niet klaar... om ook bijvoorbeeld te concurreren op die grote EU-markt. Mm. En, en mensen vrezen heel erg voor de, voor de kleine boeren, de kleine bedrijfjes... Uh, wat, je ook, ja, wat je ook zag in andere landen die lid werden van de EU... Ja. Uh, die het toch het onderspit moeten delven straks... Dus er is onder de bevolking niet een heel erg grote feeststemming, moet ik eerlijk zeggen. Oké, nou, dan zijn al die veiligheidsmaatregelen waarschijnlijk ook overbodig. Want er zou toch niemand op het feestje gekomen zijn. Hartelijk dank. Hartelijk dank, Mitra Nazar vanuit Zagreb, waar de bobo's dus gezellig samen een feestje gaan vieren. Dit was Bureau Buitenland van 30 juni. Volgende week begint voor ons ook de zomer. En in die weken nodigen we elke week één gast uit. De eerste is Quirine Eikman, zij is rechtssocioloog en ze houdt zich bezig met mensenrechten en terrorisme. Dat gaat dan over Nederlandse jihadstrijders. En zometeen, na acht uur, Labyrinth. Pieter, waar gaat het over? We gaan het hebben over het geheim van het succes van insecten. Waarom die er als eerste in zijn geslaagd om zich op het land voort te planten en dus de zee definitief konden verlaten. Dat is al heel lang geleden. We gaan het hebben over de Voyager, die uh, nadert de rand van het sterrenstelsel. En alles blijkt ineens anders dan iedereen had verwacht. Want de instrumenten doen het nog en hij geeft nog signalen door. Dat is natuurlijk wel leuk als je theorie ineens helemaal uh, nergens op lijkt te slaan al die tijd. En we gaan het ook hebben over emoties in de stedenbouw. Want daarover is een uh, congres in Groningen komende week. Emoties in de stedenbouw? Ja, hoe je rekening houdt met de emoties van de bewoners bij het ontwerpen van een stad. Dat je een, een blij plein maakt of een, of een vrolijke straat. Oké. Okay. Heel mooi. Zometeen is dat dus in labyrinth met Pieter van der Wielen. Wij zijn er volgende week weer om dezelfde tijd op Radio 1. U wordt hartelijk bedankt voor het luisteren. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld.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 Het Frankrijk van de Tour. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.